ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het eigenlijk alleen nog goed vast bij Amsterdam. Op de ringweg, de A10 Zuid, richting Schiphol en Den Haag. Staat tussen Watergraafsmeer en Knopend en Nieuwe Meer, 7 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is drie kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 dance grandmother